De problemen met de gasvoorziening in Wijk aan Zee zijn verholpen. De storing begon vanochtend om kwart over zeven... en was pas rond negen uur vanavond voorbij. De burgemeester van Wijk aan Zee vaardigde vanmiddag een noodverordening uit... die het mogelijk maakte om overal de gaskraan af te sluiten. Ook in huizen waar niemand thuis was. Uiteindelijk gebeurde dat in dertig tot veertig huizen. Een slotenmaker opende de voordeur met een loper... waarna een politieagent en een medewerker van het gasbedrijf naar binnen konden... om het gas af te sluiten. Net beheerde Steden kon de storing pas definitief verhelpen... toen alle gaskranen in Wijk aan Zee dicht waren. De topman van de Bank van het Vaticaan, Tedeschi... is door zijn toezichthouders aan de kant gezet. Een motie van wantrouwen tegen hem werd met unanieme stemmen aangenomen. Tedeschi zou zijn werk niet goed doen... en ook wordt hij verdacht van het lekken van vertrouwelijke documenten. Verder speelt mogelijk een rol dat de Italiaanse politie hem verdenkt... van betrokkenheid bij witwaspraktijken... Officieel moet een raad van kardinalen nog een besluit nemen over het ontslag van Tedeschi. Volgens het Vaticaan komt er snel een vervanger. Het centrum van Rotterdam heeft uren last gehad van een stroomstoring. Sinds een uur of vijf vanmiddag zaten zo'n 6000 aansluitingen zonder stroom. Volgens net beheerde Stedin was rond kwart over acht overal de stroomvoorziening weer hersteld. Vooral winkels werden getroffen. Toch bleef de overlast beperkt doordat er geen koopavond in Rotterdam was. De oorzaak van de storing was een defecte kabel. In Rotterdam zijn dit jaar vaker stroomstoringen geweest. En in januari werd besloten tot een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken. Hoe het daarmee staat is niet duidelijk. Het weer, vannacht is het helder, minima rond 11 graden. Morgen volop zon en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden... tot 25 in het midden en zuiden. De dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima rond 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Langs de lijn, met Twan van Peperstraten. Goedenavond. Terwijl op deze zoele zomeravond in Baku... de grenzen van de goede smaak steeds verder worden verlegd... kijken wij terug op een en bewogen sportdag. Inzending uit Frankrijk, Den Bosch, Lausanne en Italië... Is. kijken wie deze schrifting allemaal overleeft. Epke Zonderland viel twee keer in één oefening bij de EK-turnen in Montpellier. Je weet ook wel dat je een groot risico neemt. Dan voor een kwalificatie misschien wel een te groot risico. Maar ja, dat is wel een bewuste uh, keuze geweest. Maar ja, dat, uh, dat zag het zeker niet volledig de pijn natuurlijk. En met Jeffrey Wammers ging het al niet veel beter. Zometeen gaan we erover praten. De basketballers van Den Bosch sleepten zojuist de landstitel binnen. Komen we natuurlijk ook uitgebreid op terug. Oranje is steeds weer iets completer. Nu ook Stijn Schaar zich in Lozanne heeft gemeld. Verder weinig nieuws uit het trainingskamp. En dus vroegen we Rafael van der Vaart maar... of hij uh, het een beetje naar zijn zin heeft. Ja, ik uh, bevalt goed. Ik uh, vind het ook wel weer prettig... Om om weer naar richting Nederland te gaan, moet ik zeggen. Maar uh, ja, dat is altijd de voorbereiding, dat uh, duurt altijd het langst. En dat van het basketbal van Den Bosch, dat trek ik weer in. Ik zet toch twee joggers in. Uh, morgen beginnen de Nederlandse handbalvrouwen aan het Olympisch kwalificatietoernooi in Spanje. Normaal gesproken zijn de tegenstanders sterker dan Nederland... maar dat zegt bondscoach Henk Groener, maar weinig. We hebben zoveel verrassingen gezien in allerlei sporten. Ik denk dat, dat de sport in de afgelopen maanden genoeg heeft laten zien... dat normaal gesproken niet bestaat. Verder de Giro DK handboogschieten. En we komen nog even terug op dat Songfestival in Baku. Tot 11 uur is dit langs de lijn. Kwalificatiedag was het vandaag bij DK Turner in Montpellier. Dus gingen we er met z'n allen even goed voor zitten. Epke Zonderland, Jeffrey Wammers. Zouden zij zich plaatsen voor de toestelfinales? En wie zou er een tik gaan uitdelen in de strijd... om dat ene Olympische ticket? We gaan erover praten met verslaggever Edwin Cornelissen. Edwin, goedenavond. Allereerst maar ja, even Epke Zonderland. Um, die had iets bijzonders in gedachten, hè? Ja, zeker. Hij had in het diepste geheim gewerkt... aan een spectaculair nieuw onderdeel in zijn rekstokoefening. Uh, die bestond uit drie vluchtelementen op een rij, zonder tussenzwaai. Echt uniek om te zien. Het lukte in de podiumtraining. En hij zou daarmee een van de absolute favorieten worden in Londen op de Olympische Spelen. Maar hij had dat enorme mooie element nog nooit in een wedstrijd gedaan. Dus dat wilde hij doen in Montpellier twee keer in de kwalificatie en in de finale. En meteen al in de kwalificatie ging het mis. Na twee vluchtelementen viel hij van de rekstok af. En later nog een keer. Dus was zijn score... Om zeep. Was er geen finale op de rekstok en een gemiste kans om die hele discussie over dat Olympisch ticket de kop in te drukken? Ja, twee keer vallen. Uh, bedoel, uh, heeft hij dat vaak gedaan? Uh, dat komt wel eens voor. Uh, je kan je natuurlijk voorstellen... zeker als je alles zo hebt gezet op die, uh, die vluchtelementen... dat je dan op het moment dat dat misgaat... je concentratie ook een beetje kwijt bent. Ik denk dat dat wel misschien een beetje gebeurd is met uh, Epke Zonderland. Aan de andere kant moet je ook constateren... als je er eenmaal bent afgevallen, dan heb je al een punt aftrek. En dan is het heel moeilijk om alsnog in een finale te komen. Aan de andere kant het is de Duitse file boy vandaag wel gelukt... dus onmogelijk was het niet geweest. Nou heeft Epke naast die rekstok nog een tweede troef in handen, de brug. Maar ook dat werd hem niet vandaag, hè? Nee, die brugoefening van Epke die was uh, helemaal niet foutloos. Uh, hij had geen val, wel wat kleinere fouten. En uh, in eerste instantie had hij nog wel wat hoop op een finale plaats. Hij zat in de eerste subdivisie vroeg in de ochtend. Daar kwamen nog veel turners in actie. Maar aan het einde van de dag moesten we toch constateren dat hij met lege handen stond. Geen finale plaatsen dus dit keer. Ja, dat is jammer. Ja, nu uh, net negen volgens mij uh, op, brug. op brug. Dus uh, ja, dat was uh, mooi geweest als ik daar nog even mee bezig kon uh, gaan in het toernooi. Maar nu had het toch. Ja. Want er was je veel aan gelegen om na het mislukken van de rekstok uh, ja, je in ieder geval te plaatsen voor de brugfinale. Ja, natuurlijk. Ja, daar liggen ook uh, mogelijkheden in op dit toernooi, maar ook uh, ja, richting de spelen ben ik uh, daar heel gretig mee bezig eigenlijk. En uh, ja, had ik graag uh, een kans gehad om in die finale te staan. Ja, nou niet gelukt dus. Als je terugkijkt op de dag, eerst die rekstok oefening maar eens. Ja, je hebt alle risico's genomen. Bewuste keuze geweest, hè? want je wilde hem veel draaien, die nieuwe moeilijke oefening. Ja, dat was de reden waarom ik die uh, toch voor risico heb gekozen. was voor uh, dit toernooi in nodig. Maar ja, ik wil zoveel mogelijk ervaring uh, opdoen uh, voor het spelen. En uh, het voelde ook goed, uh, die oefening. Dus uh, ik had niet, voor mezelf niet echt een, go een goede reden om het niet te gaan doen. Maar uh, ja. Achter, uiteindelijk was het toch inderdaad uh, te lastig om uh, in een korte tijd aan deze rechter te winnen. En uh, ja, daar ligt uh, nog de winst. Denk ik gewoon, uh, ik doe die oefening nu in uh, korte tijd. En. Uh, ook al voelt het goed, je hebt gewoon meer uh, ervaring mee nodig om ook op uh, moeilijkere omstandigheden de oefening door te komen. Moeilijke omstandigheden in een wedstrijd inderdaad met ander materiaal, daar heb je dus nu nog twee World Cups voor. Dit gevoel van die val neem je natuurlijk wel mee naar die wedstrijden ook, hè? Ja, op zich. Maar ja, dat, die, die, uh, dat, uh, die World Cups zijn toch weer anders. Dan heb je een ander merk en uh, dan uh, benader je die kwalificatie ook anders en die finale waarschijnlijk. Dat is gewoon af, af, afwachten. Dit is een wedstrijd die vergelijkbaar is met een grote nooi. En uh, ja, dit is de mooiste kans om uh, dat, dat, te gaan, dat te gaan doen. Dan. Ja. Als je jou ook vanochtend beluisterde na die uh, mislukte rekstok dan uh, leek de boodschap echt te zijn van ja, het past in het proces. Hè. Het is een stapje in het proces eigenlijk. En uh, zo zie ik dit EK, echt als een tussenstation. Maar als ik je nu zie, dan oog je toch wel heel teleurgesteld. Ja, tuurlijk. Ja, ik, uh, als je op een brugfinale uh, uh, nog kunt turnen... dan heb je in ieder geval... Uh, een van de twee toestellen waar je nog wat mee kunt. Nu uh, houdt het toernooi op, terwijl uh, het in principe op zondag over had moeten zijn. Ja, het is logisch dat hij dat dan nu baalt, ja. Epke Zonderland. En dan naar Jeffrey Wammers. Die had dus de kans om aan te tonen dat niet Epke, maar hij naar de Spelen zou mogen. Als man in vorm. Maar ja, daar kwam er ook niet uit, hè? Dat kwam er helemaal niet uit. Uh, op sprong, zijn favoriete toestel, ging het niet goed. Bij de eerste sprong schoot hij echt ver door. Hij belandde haast naast het podium. En ja, dat kost natuurlijk heel veel aftrek. Met als gevolg geen finale plaats. Dat is vrij uniek voor uh, Jeffrey Wammes. Want het lukte meestal wel op een EK en dan op sprong. Nou ja, dan had Wammes verder nog zijn zinnen gezet op vloer. Een nieuwe moeilijke oefening had hij ingestudeerd. En het grootste deel daarvan zag er ook stabiel uit. Maar Wammes maakte een fout. Hij deed één element een keer te veel. En dat werd bestraft met een half punt. Dus ook hier geen finale plaats. Zijn rekstok was niet goed. Ja, dat is toch allemaal een beetje jammer, want uh, hij had hier natuurlijk wel een slagje kunnen slaan in de strijd met Epke Zonderland. Ja, tuurlijk, maar ik denk dat je jezelf daarvoor ook uh, enorme druk geeft. Ook uh, tijdens trainingen, tijdens alles. Waarbij dat normaal zeg maar wat, wat later naar de wedstrijd toekomt. komt. En misschien, ja, misschien met dat in je achterhoofd of zo, dat je ook uh, toch anders gaat turnen. De... Je voelde meer spanning ook? Ja, toch wel. Ik bedoel, iedereen is toch wel mee bezig. Je hebt heel dat gedoe achter de rug en uh, moet er we wel tegen kunnen als topsporter. Daar niet van. Maar je merkt toch wel dat je ja, op een andere manier de training en de wedstrijden ingaat. Want uh, het aantal kansen om te bewijzen waarom jij naar de Spelen moet, wordt wel weer kleiner natuurlijk. Nog twee World Cup's om precies, om precies te zijn. Ja, inderdaad. Nou, het was natuurlijk al uh, een aantal wedstrijden. Maar uh, nou, ik denk toch wel dat ik gewoon wel, uh, in ieder geval op vloer heb laten zien dat daar ik gewoon grote stappen heb gemaakt. En uh, Die heb ik ook op sprong, maar dat heb ik alleen kunnen laten zien. Zijn je Olympische kansen groter geworden, denk je, zo de afgelopen maanden overziend? Uh, nou, ik denk dat ik wel gewoon fysiek en ook qua moeilijkheid gewoon wel, uh, wel een stuk omhoog ben gegaan. Dat is ook eigenlijk wel gewoon stabiel, maar het moet natuurlijk ook wel op de goede momenten eruit komen. En dat is gewoon nog af en toe een struikelpunt voor mij. Want ga je er nog vanuit dat je naar Londen gaat? Ja, ik weet niet uh, totdat je het gewoon beslissende antwoord hoort. Maar ik probeer gewoon op de komende wildcurs. Maar ook in de trainingen gewoon te laten zien dat ik uh, ja, in ieder geval op vloersprong ja, er echt wel klaar voor, uh, voor ben. Nou zegt is hier iets opmerkelijks. De strijd met Zonderland levert extra druk en spanning op. En dat maakt het nogal wat moeilijker om te presteren. Is het wel goed voor deze sporters om onder deze druk te presteren? Dat kan je natuurlijk wel gaan afvragen. Uh, aan de ene kant, als je Epke Zonderland beluistert... dan heeft hij zich daar niet echt heel erg mee bezig gehouden. Hij beweert dat de keuzes die hij maakt op zo'n evenement... dus ook de keuze om zijn moeilijke oefeningen in de kwalificatie te doen... dat hij dat ook zou hebben gedaan als die hele strijd er niet was. Maar Jeffrey Wammes geeft dus wel aan dat hij last heeft van de druk. Aan de andere kant moet ik dan zeggen... dit is wel een strijd die hij zelf heeft aangezwengeld. Het is ook zijn enige kans om in Londen te komen. Dus het moet haast wel op deze manier. Uh, hoewel ik overigens denk dat, uh, zeker met zijn falen in Montpellier... de kans niet zo heel erg groot is dat de bond alsnog voor Wammers gaat kiezen. Medio juni wordt de keuze bekendgemaakt. Uh, er staan nog twee World Cups op het programma en dan, uh, dan is de keuze daar. Nou, nou moet ik zeggen, ik bekijk het allemaal een beetje van afstand. Maar deze strijd tussen Zonderland en Wammers, het kwam een beetje Kolderiek over. In wat voor opzicht Kolderiek? Nou ja, uh, twee honden die vechten en uiteindelijk, uh, nou ja, de ene maakt nog een grotere fout dan de ander. Ja, nou ja, het is natuurlijk sowieso een beetje een, een rare situatie... dat je twee turners hebt die eigenlijk niet zouden misstaan op de Olympische Spelen... en uh, ja, dat die elkaar dan de loef af moeten steken. Dat is wat er nu gebeurt. Ik moet zeggen, ze gaan er zelf wel professioneel mee om hoor, op het EK. Ze moedigen elkaar aan, dus ze geven elkaar een handje na een oefening en zo. Maar ja, feit blijft dat ze toch de hele tijd aan het kijken zijn... Uh, wat doet de ander en uh, kan ik daarvan profiteren? Dat is de situatie waarin ze zitten. Maar dat ze dan allebei falen is natuurlijk niet echt goed... voor uh, ja, hun persoonlijke ontwikkeling en uh, ik denk ook... Niet niet voor het turnen, dan nog even over dit EK en het Nederlandse lichtpuntje, want we hebben er nog eentje. Yuri van Gelderen, nou, dat is uh, inderdaad een lichtpunt. Hij uh, plaatste zich voor de ringenfinale. En wat ik zelf wel heel opvallend vond, dat was uh, de bravoure die hij had na afloop van uh, de kwalificatie. Het zelfvertrouwen, je merkte eigenlijk aan alles dat van Gelder ontspannen was. Ja, ja, oefening uh, nee, voelde lekker. Ik heb gewoon uh, relaxed een oefening geturnd en uh, nee, het voelde goed. Ik ben opgelucht. het moet zeker wel genoeg zijn voor een finale. Ja. ja, de afsprong op 7 ja. Ja, Nee, ik heb gewoon tactisch goed geturnd, denk ik. Uh, laten zeggen, ik heb de podiumtraining uh, eigenlijk goed gedaan. Ook deze uh, dobbelstrechts had we afgedaan. Ik had de moeilijke afsprong losgeturnd. Dus de juryleden hebben wel gezien dat ik het los kan. Dus ik denk dat ik op die manier strategisch goed uh, te werk ga. Kijk, want wat wordt dan de strategie in de finale straks? Ja, gewoon volle bak natuurlijk. Alles? Uh, ja, dat is gewoon uh, het enige wat nog moet veranderen is dan een schroef in mijn afsprong. En uh, ja, ik weet als ik dat goed doe, uh, ja, dan kan ik gewoon een mooie medaille halen. Want hoe stabiel is dat op dit moment? Hè? Dat is vaak natuurlijk de crux bij jou geweest. Hè? Lukt die wel, lukt die niet? Ja, kijk, het, het feit was steeds, is hij gehoekt of is hij gestrekt? Of zit er een hoekje in? Of is die. Kijk, een perfecte dubbelstreksal, die moet eigenlijk gewoon helemaal rechts zijn. Dan heb je nul aftrek. Zit er al een klein hoekje in bijvoorbeeld, ja, dan, dan, dan krijg je 1 tiende, 2 tiende of 3 tiende. Of hij wordt gewoon zelfs afgewaardeerd naar een lager element. Dus ja, dat, dat blijft een beetje wikken en wegen. Uh, maar in ieder geval, de afsprong die ik in uh, Tokyo heb gedaan, die heb ik uh, sindsdien nooit meer gedaan. Dus die wil je dat, ook nog uh, meer doen, uh, uh, nee. Nee, <laughs> dat ding. Ik heb die broek volgens mij zelfs verknipt, die oranje broek. Echt waar? Dus. Uh, <laughs> nee, dat, dat is een geintje. Maar het is. Uh, nee, ik, ik, ik voel me goed. Ik heb gewoon een, een, een sterke uh, oefening geturnd. Uh, ja, eigenlijk wel zelfverzekerd. Ik kon gewoon, uh, laten we zeggen, tijdens mijn oefening. Uh, kon ik de juryleden zien schrijven, dus volgens mij weet ik wel wat ik moet doen zelfs. <laughs> Ooit zit je gewoon te kijken, wat doet de jury? Nou ja, ik, ik, kon, ik kon het zien. Normaal gesproken zitten de jury die de aftrek geven uh, aan de zijkant. En nu zaten ze sch schuin van de, uh, aan de voorkant. Ja. Dus ik kon uh, ja, met een aantal elementen hun ook in de gaten houden, dus dat was wel grappig. Dat is toch een teken van macht, denk ik, hè? Ja, ik voel me goed en uh, sterk en uh, relaxed. En Etten, wat is er mogelijk voor Van Gelder in die ringenfinale? Uh, dat ligt aan een aantal dingen. Het nadeel voor Jury van Gelder is dat hij in de kwalificatie uiteindelijk vijfde is geworden. En dan wordt er via de loting uh, bepaald uh, als hoeveelste je mag starten in de finale. Nou, Jury moet als eerste aan de bak. En dat is over het algemeen geen voordeel in een uh, finale. Omdat de rest nog moet komen. Dan is de jury nog een beetje voorzichtig in uh, de oordelen. Dus dat is niet echt in zijn voordeel. En uh, een tweede punt is uh, zijn afsprong. Hoe gaat hij die doen? Dat is toch een beetje zijn Achilleshiel. Hij heeft hem in het verleden al uh, veel punten gekost. Maar hij heeft er hard aan gewerkt. En uh, ja, hij zal in de finale... Echt zijn moeilijkste afsprong moeten laten zien. Als die lukt, dan is er wel degelijk wat mogelijk. Want Jury uh, behoort tot de turners die technisch het meest zuiver turnen. Dus dat zit wel goed. En wat aardig is om te vermelden: als Jury van Gelder weer op het podium zou eindigen, dan is dat voor het eerst sinds 2009, drie jaar geleden dus. Want toen werd hij Europees kampioen in Milaan. Dus ik denk dat er wel alles hem aan gelegen is om het te doen. Uh, in ieder geval in Montpellier. Edwin Cornelissen, dank je wel.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 Bath and then clear up the mess I made before I left here. Try to remind myself that I was happy here before I knew that I could get on a plane. Een ja, geleden, net voor Dido. Sand in my shoes. De basketballers van Den Bosch moeten het kampioensfeestje toch nog even uitstellen. perrebuis zei: al dat de Den Bosch-kampioens geworden vanavond, is dus niet waar. wel in de finale play-offs werd verloren. Leider was met 70-65 te sterk. En daardoor is de stand in de best-of-seven-serie nu 3-1 in het voordeel van Den Bosch. Verslaggever Leon Kirsten, jij hebt die wedstrijd vanavond gevolgd. Heeft Den Bosch het echt laten liggen vanavond? Nee, ik denk dat Leiden het gewonnen heeft. Zo moeten we het zien. De afgelopen drie wedstrijden was de intensiteit niet goed bij Leiden. Het kopje stond niet goed. Maar ja, met de rug tegen de muur, de kat in het nauw. Zeg het maar. Rare sprongen. En Leiden was nu 100% aanwezig. Het is natuurlijk ook de titelverdediger. En ja, ze lieten op karakter zien. En ook qua slimheid dat ze wel kunnen winnen van de Bos. Want de stand in de serie was het ineens 3-0. En nu is het 3-1, gewoon omdat ze meer hard voor de zaken hadden, denk ik. En heb je nog wel echt de indruk dat Leiden ook nog echt kampioen zou kunnen worden? <laughs> ja, kijk, uh, wat nu overblijft zijn uh, drie wedstrijden maximaal, waarvan de bos maar één hoeft te winnen om kampioen te worden. En Leiden drie. Waarvan er sowieso als Leiden dus de volgende wedstrijd wint. Uh, daarna zit iedereen weer in Den Bos. En, en ik denk misschien, het uh, den bos was misschien den bos een beetje gespannen. Maasport was uitverkocht, meer dan 3000 mensen, noodribunes. Die spelers weten natuurlijk, achter de schermen, daar staan al bloemen, daar staat al champagne, de, de beker zal er zijn. Ja, daar zijn ze. Het, het was niet slecht van de bos, maar het was niet goed genoeg. En misschien zaten ze met een hoofd net niet 100% bij, maar 99,5. Want de wedstrijd was ook ja, close hoor, de ruststand, 28-24, erg verdedigend. En in het de derde kwart had Toon van Helster, de coaches van Leiden, wat aangepast. En dan maakt Leiden ineens 30 punten. Dan kun ook zeggen, de verdediging van de bos was er niet, maar dat zal een beetje van allebei zijn. Maar daar werd het momentumpje gekeerd in Leids voordeel. En, en met de kleine, kleine voorsprong bleven ze die ja, vierde kwart ingaan. En bleven ze op het voorsprong en de bos ging een beetje achter de feiten aanlopen. En het waren maar een paar puntjes in de eindstand. 64-70 zijn natuurlijk ook maar een paar puntjes. Maar Leider wint wel. Ja, beste uh, dat is een minuutje of twintig geleden afgelopen. Heb, heb je nog iemand kunnen spreken daar? Ja, Leiden wint. na een 3-0. En iedere keer praat ik met de coach van de Leidenaren. En drie keer was hij teleurgesteld. Maar nu was de coach van Leiden een stuk beter gemutst. Toon van Helferen, petje af voor deze knappe, verdedigende Houdini-truc. Ja, dat is het weer. Dit, is, dit zijn wij. Dat is Leiden drie jaar lang. Dit is de boel op slot gooien. Uh, we zijn geen geweldig aanvallend team, dus we moeten de boel echt op slot gooien, willen we een kans hebben. Nou, dat, ik denk dat we dat vandaag voortreffelijk gedaan hebben. En, uh, het was uh, typisch weer uh, ja, voor ons uh, een do or die, uh, wedstrijd en uh, daar zijn we op een bepaalde manier ook wel, wel goed in. Uh, dus voorlopig hebben we wat we wilden, één wedstrijd. Uh, zoals ze we zeggen, we, we leven nog en uh, we gaan door naar zondag en dan zien we wel weer. Maar voorlopig... Um, is het seizoen nog niet over. Nee. De dat zit los, bloesje open. Ik denk dat je nog bij moet komen van zo'n wedstrijd, want het was, het was gewoon een triller. Maar jullie zijn slimmer, denk ik, in het vierde kwart dan de mos. Um, over het algemeen wel, laat ik niet te hard roepen. Uh, wedstrijd 1 waar dat bijvoorbeeld niet. Want aanhals... Ik heb het over deze wedstrijd. Ja, ja, ja en, en het seizoen, in het seizoen ook. Uh, over het algemeen zijn we in het vierde kwart zijn we, uh, scherp. Kunnen we de wedstrijd uh, naar ons toetrekken dan wel afmaken. En dat hebben we vandaag uh, weer gedaan. En, uh, ja, wat ik al zei, de eerste wedstrijd hebben we dat jammer genoeg niet kunnen doen. Want we hebben namelijk uh, heel lang voor gestaan. Dan zou het, nou ja, in Maar ik ben blij met um, uh, wat we nu hebben. En uh, dat geeft hier een paar dagen spijt. En uh, kijken of we weer wat, uh, wat, wat, wat, <laughs> wat dingen kunnen bedenken. Um, want je had wat bedacht. Die dubbelteam en die trippelteam op de lange man van de bos, Ty Wesley... Die werkte heel goed, want dat haalde het een bos volledig uit de, uit de aanval. Maar wat nog belangrijker was, waren die enorme karrenvracht aan aanvallende rebounds. Had je een enorm overwicht, zeker vergelijk met de wedstrijd 1, 2 en 3. Wat was het verschil? Nou, voor de, eh, ook in wedstrijd 3 hadden we al een uh, overwicht aan rebounds. Weet je, wedstrijd 3 was qua cijfers onze beste wedstrijd. En kwamen het dichtst in de buurt. Alleen door het niet goed uh, benutten van de vrije worpen hebben we die wedstrijd uh, laten, laten liggen. Ook toen hadden we al meer rebounds. Maar laat ik er niet te veel over zeggen. Want misschien maak ik mijn tegenstander-coach. Uh, uh, nou, die zal dat ook wel uh, zien. Kijk, het is wel iets wat ons uh, dit seizoen uh, hoog gebracht heeft. En het is iets, denk ik, wat bij Den Bos uh, heel wisselend is geweest in de loop van het seizoen. En uh, wat hen parten kan, kan spelen. Elk team trouwens hè. Als je eruit gerebound met, uh, wordt met behoorlijke cijfers... dan heb je het altijd moeilijk in de wedstrijd. Nou, jullie krijgen meer dan 3000 man in het rood gekleed in de Maaspoort Eigenlijk muisstil. Dan verplaatst de caravaan zich zondagmiddag naar de 5-meihal. Voor jullie is het weer doordai. Dat is denk ik een voordeel als je met je rug tegen de muur staat. In jullie geval. Ja, de, wie weet. Nee, ik had het natuurlijk liever niet. Hè. Maar goed, we, ik ben al blij dat we dus die, weer een do-or-die-wedstrijd hebben. En uh, ja, we zullen kijken of we het leven nog even kunnen rekken en het leven nog even wat, uh, wat zonniger kunnen maken. Want ik moet het bekennen de afgelopen uh, uh, acht, negen dagen sinds, uh, sinds uh, de dinsdag een week geleden. Je ogen zeggen nu genoeg. Oh, dat is niet leuk. Tot zondagmiddag. alright zie je. De toon van helft is hoorbaar opgelucht dat hij eindelijk zijn een wedstrijd heeft gewonnen. En dat is natuurlijk titelverdediger dit onwaardig. Is, het is een test, dus we zien wel. is dus titelverdediger onwaardig uh, dat hij uh, met 3-0 achter Nu dus is het 3-1 zondagmiddag om drie uh, uur in de 5 mei al in Leiden, wedstrijd vijf. En dan kan Den Bosch opnieuw kampioen worden of kan Leiden een extra wedstrijd in Den Bosch afdwingen volgende week donderdag. Leon Kersten vanuit Den Bosch, Leiden grijpt dus de laatste strohalm. We gaan het hebben over het Nederlands Elftal. Er was veel nieuws te melden vanuit Lozan vandaag. Nou, niet zoveel. Alleen Stijn Schaars heeft zich vandaag bij de selectie gemeld. Hij had enkele dagen vrij afgekregen... naar de bekerfinale in Portugal afgelopen zondag. Die verloor Schaars overigens met zijn ploeg Sporting Lissabon... van Académica Coimbra. Op het trainingskamp in Zwitserland worden veel zaken besproken. Bondscoach Bert van Marwijk neemt uitgebreide tijd... om met zijn spelers te praten over de tactiek, over het EK... over wat hij de komende tijd van ze verlangt... en natuurlijk ook over die ene wedstrijd van dinsdag... <laughs> ja, hele goede gesprekken. Ja. Waar ging het allemaal over? Nou, het uh, ging wel een beetje over wat er goed ging, wat er een beetje fout ging. En uh, ja, dat, dat, uh, dat is af en toe wel even prettig. Ja, Boskot was een beetje zagrijnig eigenlijk, hè? want hij vond dat het middenveld niet goed functioneerde. Ja, hij was een beetje teleurgesteld. Uh, ik moet zeggen dat hij dat direct na de wedstrijd van hetzelfde. Uh, ja, kijk, als je voetballend uh, kijkt, hebben we gewoon een paar geweldige aanvallen erbij gehad. Gewoon twee mooie goals gemaakt. Alleen we geven natuurlijk twee makkelijke goals weg. En, uh, ja, je speelt wel tegen een goede ploeg. En, en, en ja, kwamen we kwamen af en toe wat in het probleem uh, ja, op het middenveld. En dat moet beter, maar dat is ook een beetje... Uh, ja, natuurlijk, uh, we zijn pas begonnen, we hebben hard getraind. Een vlucht en alles, dus we waren ook niet helemaal 100% uh, fris. Maar het was ook, ook niet een wedstrijd waarin jullie uh, denken... nu moeten we het even laten zien. Ik bedoel, zo zag het er in ieder geval niet uit. Nee, nou ja... Kijk, het was natuurlijk een, een in dat wedstrijd helemaal niks om ging en eigenlijk die, niemand wilde spelen. En uh, wat ik al zei, hard getraind en dan willen we toch spelen en de wil was er absoluut wel. Uh, het was wat warm, He, het was, het was, het was broeierig Je probeert staat. heel lief nog te verdedigen, ja. maar je bent toch blij dat je er vanaf bent. Nee, nee, nee, veel. Ik zijn <laughs> heel blij dat het voor mij natuurlijk niet gespeeld hoeven worden. Alleen wij spelen die wedstrijd en we hebben wel geprobeerd, uh, getracht uh, mooi voetbal te spelen. Dat, dat is bij Vlagen wel gelukt, vind ik. Alleen. Ja, dat zijn altijd uh, punten wat beter moet. Toen ik de bondscoach hoorde zo kritisch... dacht ik oh, dat ze eigenlijk alweer een eerste voorzet voor zichzelf... om straks toch weer met twee controleurs te gaan spelen. Dacht jij dat ook? Nou ja, dat zal iedereen wel denken. Alleen het is gewoon... Uh, ik denk dat ik gewoon ja, een goede kans maak... als ik gewoon goed blijf trainen, fit blijf. En, en, kijk, ik speel bij mijn club uh, speel ik daar niet zo vaak. En, uh, dit was de eerste keer weer in een lange tijd. En als we gaan trainen... En, uh, dan, dan kan het. ik denk wel dat je je kan onderscheiden door zo te spelen. ja. Um, sterker nog, in de wedstrijden die het Nederlandsezelfde nou al denken in de afgelopen jaar, anderhalf jaar, het best heeft gespeeld. Zweden, thuis, Hongarije uit, speelden we eigenlijk zo he, met één controleur. Ja, dat klopt. Uh, daarom zeg ik... Alles wat ik zeg is natuurlijk puur uit eigen belang <laughs> Dus ik wil graag uh, nog zo spelen. Dan maak ik het meeste kans uh, ja, om te spelen. Alleen ik vind het wel fijn omdat je af en toe zo'n gesprek hebt. En dan uh, kan je ook uh, yeah, kritisch uh, naar elkaar staan. Ja, maar ja naar elkaar. Je bent ook wel kritisch naar hem. Nee, je, wilt, je, je vraagt en, uh, je, wat kan ik beter doen, wat moet ik beter doen. Uh, zeg het, maar dan, dan ga ik daaraan werken. En, ja, dat, dat vind ik... Uh, niet meer dan normaal, je bent volwassen en soms dan uh, moet je een keer een goed uh, gesprek en dan, dan weet je ook weer waar je aan, aan toe bent. Ja. Heb je het een beetje naar zin? Is het allemaal naar wens hier? Ja, ik uh, bevalt goed. Ik uh, vind het ook wel weer prettig om weer naar richting Nederland te gaan moet ik zeggen. Maar uh, ja, dat is altijd hè. voorbereiding, dat uh, duurt altijd langst. Rafael van der Vaart in gesprek met Bas Tigler. En een van de eerste afvallers bij Oranje heeft een nieuwe club, Ola John. Hij verhuist van FC Twente naar Benfica. De aanvaller die nog medisch gekeurd moet worden, tekent een contract voor vijf jaar bij de Portugese club. transfersom bedraagt ongeveer 9 miljoen euro. John is 20 jaar en doorliep de jeugdopleiding van Twente. In 46 duels kwam hij tot negen doelpunten voor de Tukkers. finger, finger and I follow rivers. 1 dus minuut over half elf. We gaan het hebben over wielrennen de 18e etappe in de Giro d'Italia. Daarin hadden de sprinters nog één keer de kans om een rit te winnen. Een roundup van Joris van den Berg. En de sprinters pakten die laatste kans ook en dat kon ook haast niet anders. Het was een korte rit, nog niet eens 150 kilometer. En de sprinters die nog in het peloton zitten... hadden zonder ook maar één uitzondering allemaal op deze dag gewacht. Immers morgen echt een dikke, vette bergetappe. Aankomst bergop. op, zaterdag de Stelvio. Als die rit tenminste doorgaat, want er ligt nogal wat sneeuw op die vreselijke reus... En zondag de tijdrit in Milaan. En dit was dus nog een dagje voor de sprinters. Even een kopgroep met natuurlijk Keizer erin. En Stef Clement van Rabobank. Maar die groep werd teruggepakt. En toen kwam die onafwendbare sprinter in Vedelago. En daar moest natuurlijk Mark Cavendish gaan winnen. Hij had al drie van de zes massasprints hiervoor op zijn naam geschreven. Het grootste deel van zijn concurrentie was niet meer aanwezig in de Giro. Afgestapt naar huis. Cavendish is er nog wel. Hij wil de puntentrui winnen. En hij werd gebracht door Geraint Thomas. Maar dat ging niet snel genoeg. De vaart zat er niet in. En toen kwam een man, een sprinter... voor de toekomst vooral, die we deze Giro eigenlijk nog niet gezien hadden. Hij was één keertje tiende en was voor de rest aan het aanklampen, afzien. Andrea Guardini. Over een paar weken wordt hij 23. Het is een bliksemschicht. Een klein mannetje uit een kleine ploeg. Farnese Vini. En hij... Joeg naar de overwinning toe. Langs Cavendish. Hij zette hem eigenlijk voor schut. Cavendish maakte ook een wat verbolgen indruk. Kon de Italiaan niet feliciteren. En de Italiaan was dolblij met zijn eerste grote overwinning. Hij heeft al veel gewonnen. Kleine koersjes, kleine etappetjes. Maar vandaag was er een grote vis voor Andrea Guardini. Hij versloeg Cavendish en Ferrari in Vedelago. En vanaf nu is het echt aan de klassemensmannen. Verstoppen kan niet meer. Nog twee aankomsten bergop en een tijdrit in Milaan. Rodriguez leidt, Hesjedaal staat op 30 seconden. En nu kunnen de helpers weg. Joris van den Berg. De Nederlandse handbalvrouwen kunnen de komende dagen historisch schrijven. Morgen begint in het Spaanse Guadalajara het Olympisch kwalificatietoernooi en Oranje is daar van de partij. Kroatië, Spanje en Argentinië zijn de tegenstanders... en de beste twee landen gaan naar Londen. Nederland opende het toernooi met een wedstrijd tegen Kroatië... de nummer 7 van het afgelopen WK even Richard van der Maden sprak met bondscoach Henk Groener... en die verwacht een beter Nederland dan in december... toen in Brazilië het WK uitmondde in een deceptie. Nou, ik denk dat we van, van Brazilië geleerd hebben. Ik denk dat er uh, ook een proef staat die, die erg uh, verbeterd is... om het beter te doen dan dan. Uh, en, en, uh, een proefje? Ja, ja, ja, ja. Dat, maar dat, is, dat was in maart al duidelijk toen we bij elkaar kwamen in die stage. Dat, dat men heeft zich wel wat voorgenomen om dat in ieder geval te laten zien. En dat zie je ook vandaag, ook in moeilijke fases. Blijft men elkaar toch zoeken, blijft men elkaar steunen. Uh, je ziet mensen het veld inkomen als wisselspelers die het gewoon ook goed oppakken en opgenomen worden in de groep. En ik denk dat dat maakt ons sterker dan dat we dat uh, op het WK in Brazilië hebben gehad. Uh, we zullen het zien, de tegenstanders zijn van hetzelfde kaliber. En het is aan ons om te laten zien dat we die stappen gemaakt hebben. Kroatië is de nummer 7 van het afgelopen WK, Spanje de nummer 3. Daar ligt dus meer druk dan bij Nederland? Ja goed, je ziet en je leest ook in de media daar dat Kroatië zegt... ja, Spanje wordt moeilijk, maar Nederland moeten we kunnen winnen. Um, zij zien ook Spanje in een favoriete rol. Dat vind ik allemaal op zich niet zo boeiend. Ik denk dat wij uh, uh, twee sterke tegenstanders hebben... die nominaal sterker zijn dan wij. Maar in die wedstrijden ja, maakt dat even niks uit. Normaal gesproken denk je misschien... Argentinië gaat de wedstrijden verliezen. Dan gaat het dus tussen Kroatië, Spanje en Nederland. Twee van de drie gaan dan door... Jawel, maar ik denk dat, dat de sport in de afgelopen maanden genoeg heeft laten zien dat normaal gesproken niet bestaat. We hebben zoveel verrassingen gezien in allerlei sporten uh, van ploegen die dachten van dit winnen we wel en uiteindelijk dan met lege handen staan en, en omgekeerd ook. Dus uh, daar zijn we helemaal niet mee bezig. We zijn bezig met ons spel, we zijn bezig met het spel van onze tegenstanders, ons daar zo goed mogelijk voor te bereiden, zorgen dat we vrijdag fit aan de start kunnen staan. En, uh, en dan, uh, dan gaan we ervoor strijden. Jullie hebben ook uh, bij de ploeg een, een sportspsycholoog gehaald, Rico Schuijers... die ook in het verleden de waterpolo's dus uh, min of meer heeft klaargestoomd... en dat mond er toen uit in goud. Kun je vertellen waarom je dat uh, gedaan hebt, of jullie als, als bond? Nou ja, je, je moet natuurlijk uh, alles doen uh, wat in het vermogen ligt... om de ploeg zo goed mogelijk voor te bereiden op dat OKT. En dan weet je dat, uh, dat ook op het mentale vlak er dingen kunnen zijn waar Rico in kan ondersteunen. Nou, we hebben natuurlijk goede contacten met NOC en NSF. Uh, en dan, dan ligt het voor de hand dat, uh, dat hij daar een rol in kan spelen. We hebben daar gesprekken over gehad. En we hebben natuurlijk niet veel kunnen doen, omdat je maar kort bij elkaar bent. Uh, maar goed, alle kleine beetjes helpen. En, en als iedereen uh, zeg maar een klein stapje meer doet, dan is het allemaal bij elkaar toch een heel eind. En dat is wat we, wat we gepoogd hebben te doen. En tot nu toe werkt het goed. Je ziet een aantal meiden ook individuele gesprekken hebben gehad met hem. Dat goed oppakken. En de een heeft het meer nodig dan de ander. En ik denk, echt rendement krijg je pas ook op de langere termijn. Met een aantal kleine zaken kun je toch uh, misschien straks net het verschil maken. Henk Groenig, de bondscoach van de Nederlandse handbalvrouwen vanaf morgen dus strijdend om de Spelen te halen. De waterpolosters haalden het niet, de volleybalsters haalden het niet... en dus hoopt NOC-NSF nu op die handbalvrouwen. Roland Altmans, die de portefeuille Teams in zijn pakket heeft... gelooft in deze speelsters. Ik heb al twee jaar geleden gezegd dat ik heel veel vertrouwen had in deze ploeg, de manier waarop... De NAV bezig is met een, met een lang en meerjarig proces om dit team op, op goed niveau te krijgen. En ik denk dat we dat de afgelopen jaren ook met uitstekende resultaten hebben kunnen zien bij jeugdevenementen. Het EK, wat buitengewoon goed is geweest, ja, dan is er een terugslag geweest op het WK. Dat weten we allemaal. Uh, uh, maar ik denk dat ze daar zoveel van geleerd hebben uh, dat ze dit uh, OKT wel eens uh, heel goed zouden kunnen verrassen. En inderdaad dat historische moment kunnen afdwingen. Wat is er dan van geleerd volgens u van het WK in Brazilië? Nou ja, een aantal dingen. Ik denk dat ze daar heel snel uh, puur resultaatgericht zijn gaan spelen. En op het moment dat het dan tegenvalt, uh, ja, dan ga je ook twijfelen. En als er twijfels zijn, dan komen alle kleine dingen altijd naar boven. En ik denk dat ze dat soort dingen buitengewoon goed geanalyseerd hebben. En je ziet nu dat dat team dat, dat is eigenlijk bezig om een zo goed mogelijke performance op het veld neer te leggen. En dan komt het resultaat, is daar meestal een goede afgeleide van. Ja, nu is het NHV, het Nederlands Handbalverbond, nagenoeg failliet. Chaotisch de afgelopen jaren, veel problemen. En OCNSF heeft uh, zelfs het hele WK, heb ik begrepen, in Brazilië gefinancierd. Doet dat nu bijna opnieuw voor het OKT, hè? Nou, la laat het duidelijk zijn dat wij, het is niet zo dat wij bo bonden op verschillende manieren eh, financi financieel sorry, ondersteunen. We hebben daar heel duidelijk een beleid voor. En bonden die dat verdienen, die krijgen een bepaalde mate van ondersteuning. En dat maakt niet uit of het nou BMX is of handbal is of volleybal of iets anders. Ze hebben allemaal de mogelijkheid voor een bepaalde mate van ondersteuning. En dat geldt ook voor de NHV. Maar dat doet NOC en NSF volop bij de, bij de vrouwen? Ja, omdat het inderdaad een programma is waar wij, wij in, in geloven. We hebben... Een, Zeker tot aan het OKT zullen we dat, uh, dat doen, ja. ja. En als het onverhoopt misgaat in Spanje, blijft NOC-NSF dan achter die vrouwenploeg handbal staan? Of is het dan uh, een moment van afrekenen? Nou, wij zijn uh, bezig zoals, uh, met, met gesprekken over een nieuwe sportagenda, 2013-2016. Dat wordt pas afgerond in december, dus daar kan ik op dit moment nou niet, weer niet, niet tot in detail op ingaan. Maar het mag duidelijk zijn dat dit een team is met heel veel jonge spelers. Uh, en uh, dus dat als we het nu niet zouden halen, dat wij ervan overtuigd zijn dat ze in ieder geval 2016 op de Olympische Spelen staan. En als dat zo is, is de kans dat we ze zullen blijven ondersteunen uh, wel zeer nadrukkelijk aanwezig. Flashdance Michael Sambello uit 1983, en maniac. Op het Europees kampioenschap handboogschieten in Amsterdam proberen drie Nederlandse mannen zich te plaatsen voor de Spelen in Londen. Uiteraard wordt er een ingewikkelde procedure doorlopen om uit te maken wie er daadwerkelijk naar Londen mag. Want uiteindelijk is er namelijk maar één ticket te vergeven. Verslaggever Matthijs Westerhuis was op de eerste dag van het EK en zocht uit wie die drie kanshebbers waren en uh, wat ze moeten doen om zich te plaatsen voor de Spelen. Het is het best bezette EK ooit. Het EK handboogschieten hier in het Olympisch Stadion van Amsterdam. En dat goed bezette toernooi is een kans op één Olympisch ticket... voor drie Nederlandse mannen. Een individueel ticket. Rick van der Ven, Rick van der Oever en Chef van den Berg. Dat zijn de jongens die hier voor de titel gaan strijden. Maar uh, voor meer dan dat, leggen ze uit. Ja, in, uh, in, in de week van het Europees kampioenschap uh, op vrijdag... Uh, is er een quotumtoernooi, een continentaal quotumtoernooi. Daar liggen nog drie tickets uh, zijn er nog te verdienen voor de Olympische Spelen. Per land, met een, met een maximum van één per land. Bondscoach Wietse van Alten weet als geen ander hoe het is... om op het hoogste niveau te presteren. De Speler van Sydney in 2000 won hij Olympisch brons. Dat was een mooie tijd, hè? Een hele mooie tijd. En uh, laat ik zo zeggen, met de faciliteiten die we toen hadden, deden we het heel erg goed. En als je ziet dat die jongens nu een fulltime programma draaien op Apendal... waar ze wonen en naar school gaan en iedere dag trainen onder begeleiding. En je ziet wat voor resultaten ze nu meer zetten, ja, dan ben ik stiekem wel een beetje jaloers dat we dat 15 jaar terug niet hadden. Vanochtend begonnen hier in Amsterdam de individuele wedstrijden om het Europees kampioenschap. En Rick van der Ven deed het goed. Heel goed zelfs. Ja, Halve finale plaats. Finale plaats zelfs. Nou, kan niet meer fouten. Uh, ja, dat laten we hopen van niet in ieder geval. Maar we gaan ons best doen. En daarmee nomineerde hij zich voor de Olympische Spelen. Alleen is hij nog afhankelijk van morgen. Gekke situatie, hè? Morgen, want een van jullie drie bij de eerste drie eindigen. Kan jij zijn, maar ook een van de twee anderen. Ja, als een van de drie gewoon bij de top drie eindigt morgen, dan is het goed. Dan uh, valt het in mijn voordeel op dit moment. Hoe realistisch is dat, dat dat gaat gebeuren morgen? Um, ja, ik ben eerste gerankt, chef van den Berg is dan tweede gerenkt en uh, Rick van Hoeven is vijfde gerankt. Dus wij zitten al, al drie bij de top acht, dus we slaan de eerste twee rondes al over. En dan moeten wij uh, morgen ja, bij de beste drie, dat is dan volgens mij vier rondjes winnen. Twee vingers in de neus. Uh, laten we het hopen. Nou ja, absoluut een belangrijke dag. Uh, er is een apart toernooi die wordt geschoten vanuit de ranking van het EK... maar dan met een opgeschoonde lijst. Dus iedereen, ieder land met een ticket die alle startbewijzen hebben... die worden eruit gehaald. Dan blijven we dus over met een uh, geschoond veld. De jongens die ranken in dat geschone veld 1, 2 en 5. En de hoogste drie vrijdag die krijgen een, uh, een ticket voor je land. Verder hebben we over drie weken nog een, een wereldquotum toernooi... waar nog drie ploegplaatsen uh, te vergeven zijn. En die jongens als ploeg... Renk hier ook als tweede. Uh, staan erg sterk internationaal te schieten. En ja, um, als je de keuze hebt tussen een ploegplaats voor de Spelen of één individueel. En als je als ploegplaats doe je ook alle drie individueel mee. Ja, dan is de keuze makkelijk. Dan, dan gaan we natuurlijk allemaal uh, keihard voor een ploegplaats. Ja, en dat kan hier nog niet, hè? Als ploegje plaatsen? Nee, hier heb je alleen een individueel kwotumtoernooi. En over drie weken in Amerika op de laatste wereldbeker. Ook weer op een aparte dag. Daar is nog een, uh, een ploegplaats plaats te verdienen. Eigenlijk is handboogschieten heel erg simpel. Je hebt een bord met een roos. En die roze is tien punten waard. En hoe verder je er vanaf zit, hoe minder punten je krijgt. Per ronde schieten de schutters drie pijlen. En degene met de hoogste score krijgt twee setpunten. Wanneer zes setpunten zijn behaald, is de partij klaar en de winst binnen. Ik ben hartstikke jong. Jullie zijn alle drie nog hartstikke jong. Uh, betekent dit dat het handboogschieten in Nederland weer in de lift zit? Ja, ik denk het wel. Want de oudere generatie, om het zo maar even te noemen... degene die voor ons de nationale ploeg waren... Die zijn na 2008 september alle drie gestopt... Toen zijn ze met een nieuw programma begonnen. En uh, ja, daar zijn de jonge talenten voor gescout en daar zijn wij mee verder gegaan. En daar heeft het tot nu toe tot dit geleid tot deze ploeg. Gewoon een goede degelijke ploeg. Even vooruit fantaseren. Kunnen wij als Nederland denken aan goud bij het handboogschieten? Wij denken kun je altijd. Um, maar gezien de leeftijd van die jongens en de ervaring die ze hebben... Is, is deelname aan de Olympische Spelen in Londen, zoals je ziet met het niveau wat ze hebben, reëel. Maar om nou te gaan lopen roepen dat we voor de medailles mee gaan doen, dat gaan we maar even te ver. Ja, iedereen die er staat maakt wel degelijk kans op de titel. Want iedereen heeft gewoon bewezen in een sterk internationaal veld om gewoon zich te kunnen verkwalificeren. Dus ja, de medaillekansen ja, zullen wel kleiner zijn, maar het is altijd aanwezig. Morgen een belangrijke dag hier dus in Amsterdam. Dan is het okt Resumé: één van de drie Nederlanders bij de eerste drie. En Rick van der Ven kan naar Londen. Het Europese kampioenschap, handboogschieten in Amsterdam... een de reportage van Matthijs Weststraten. Baku wordt deze week vooral in één adem genoemd met het Songfestival. Joan Franka trad daar vanavond op in de halve finale. Uitslag hopen we zometeen nog even mee te nemen. De stad is in Azerbeidzjan en uh, ja, timmert daar behoorlijk aan de weg. Het complex waar het Songfestival wordt gehouden... kostte bijvoorbeeld 200 miljoen euro. Baku wil gezien worden. En twee vrouwen die daar alles vanaf weten zijn... Uh, de twee volleybalsters Ingrid Visser en Alice Blom. Dames, goedenavond. Goedenavond, Ingrid, om maar even met jou te beginnen. Gekeken naar het Songfestival? Uh, de eerste helft wel. Maar uh, ik, kon, ik zit in het buitenland en ik kon het nu niet ontvangen. Dus ik heb het helaas niet kunnen zien. Ik heb alleen gelezen dat het wat onzuiver was. Uh, maar voor de rest heb ik nog niks meegekregen. Maar Alice, praat ons even bij, want jij hebt ongetwijfeld wel gekeken. Nou, uh, het stukje van het onzuiver uh, klopt een beetje. In die zin dat uh, nou, het was misschien niet perfect. Maar goed, ik heb wel, wel alles gezien. En uh, ja, het is altijd leuk om te kijken, dus... Uh ik hoop dat natuurlijk dat Nederland uh, de finale gaat halen. Ja, uh, wij hopen met, uh, met jullie mee. Uh, de stad Baku is veel in beeld geweest de afgelopen dagen. En natuurlijk ook al de periode daarvoor, de aanloop naar het Songfestival. Herkennen jullie die beelden, Ingrid? Uh, ja, ja, dat is, uh, het is voor ons een duidelijk beeld. Omdat uh, wij uh, vanaf uh, oktober tot uh, mei ongeveer uh, daar hebben gespeeld. En uh, dat allemaal in aanbouw. Uh, gezien hebben. En dat is op de boulevard waar we vaak overheen zijn gelopen. Aan de overkant, op het water is dat, uh, ja, is dat gebouwd. En uh, ja, dat hebben wij een uh, stukje bij beetje op zien klimmen tot een uh, heel mooi uh, Crystal Palace. Dus ja, dat hebben we van dichtbij mee kunnen maken. Want niet alleen het Songfestival wordt daar georganiseerd. Er zijn ook veel sportevenementen, judo-toernooien. Jullie gaan er nu naartoe. Um, Alice, wat, wat gebeurt er allemaal in Baku? Ja, het is echt een enorme ontwikkeling. We zijn er zelf uh... Een aantal jaren geweest met het nationaal team ook. dat was in 2004 voor een iets kwalificatietoernooi. Uh, en nu hebben wij dan uh, afgelopen seizoen daar gespeeld en ik toevallig een seizoen daarvoor ook al. En het is echt uh, ongelooflijk. We hebben van allerlei gebouwen erbij gebouwd en ontzettend ontwikkeling qua ja, infrastructuur. Het is, uh, ja, het, het wordt gewoon een wereldstof. En hoe kom je daar als volleybalster terecht in bijvoorbeeld? <laughs> Ja, via manager en uh, nou ja, bijvoorbeeld door uh, Alice zelf, want die had het jaar ervoor al gespeeld. En die had allemaal positieve verhalen uh, en uh, ja, die heeft mij overtuigd om daar ook een jaartje te gaan zitten. En het is me heel goed bevallen, moet ik zeggen. En vertel eens zo'n positief verhaal, Alice. <laughs> ja, ik snap het wat je zegt. Uh, ja, het is gewoon in eerste instantie lijkt het een, heel ra een hele rare keuze als, als volleyballand en als volleyballstad. Maar uh, het is heel leuk, je hebt heel veel verschillende buitenlanders. Uh, dus je hebt uh, ja, een leuke sfeer in het team. In het, team. Je hebt, het is een hele nieuwe stad, nieuwe ervaring, nieuwe cultuur. En uh, ja, dat is denk ik voor, uh, voor ons altijd heel leuk om mee te maken. En Alice, is het een beetje niveau? Ja, absoluut. Ja, wat ik net al zei, er zitten veel buitenlandse meiden. Dus uh, ja, ze proberen steeds uh, meer toppers die kant op te halen. En uh, het niveau is absoluut goed. Ja. Ja, ja, want er komen er ook nog een paar bij Ingrid, nog een paar Nederlandse dames. Ja, ja. Caroline, Manon en Debbie, die, die gaan erheen. Die, uh, ja, zijn uh, van het nationaal team en uh, ja, uh, het gaat mee met de wereldtop. Dus uh, ja, het is zeker in ontwikkeling. Het is leuk om te zien dat die meiden daar ook kunnen spelen en die gaan ook uh, Champions League spelen. Dus dat is helemaal goed voor ze. Ja, uh, Caroline Wensink, uh, Debbie Stam en Manon Vlieren. Uh, jullie spelen trouwens zelf bij verschillende clubs, maar Ingrid wel in dezelfde hal? Wel in dezelfde hal, ja, dat is heel grappig. Want je speelt eigenlijk geen uit- of thuiswedstrijden. Dus uh, iedereen speelt in dezelfde hal en uh, je, je ziet elkaar spelen. En ja, daarna uh, kan je met z'n allen een drankje gaan doen. Ja, en, en probeer ons een klein beetje uh, mee, te, mee te nemen naar die stad Baku. Is het een, een arme, rijke stad? Zijn het vrolijke, sombere mensen, Ingrid? Uh, ja, uh, stad van tegenstellingen. Uh, de mensen zijn echt super aardig en uh, heel behulpzaam. Uh, je, maar je, ja, je ziet ook heel veel armoede en uh, ja, een beetje ja, de rijker ook wel minder eigenlijk. Een beetje uh, ja, tussenin middenstand. Uh, ja, de mensen die geld hebben, die zetten ontzettende gebouwen neer. En uh, dat, dat kan er echt uh, binnen een paar maanden staan. Ja, aan de andere kant zie je dus ook uh, ja, mensen op straat leven en uh, die het gewoon een stuk moeilijker hebben. En uh, ja, daar loop je gewoon uh, als buitenlander een beetje doorheen. Uh, dus je ziet heel veel tegenstellingen. Want Alice, eh, ik weet dat Dubai daar het grote voorbeeld is. Eh, is ja. is toch af en toe niet een beetje geforceerd om dat te kopiëren? Uh, ja, ik snap wel wat je bedoelt. In principe uh, wel een beetje. ja. Maar goed, zij, zij willen er alles aan doen om, uh, om Baku aantrekkelijk te maken voor, voor het buitenland. En, uh, en zeker met het zongfestival uh, was dat een, een hele grote kans voor hen natuurlijk. En uh, er zit veel geld, wat Ingrid net al zei. En uh, ja, goed, zij besteden dat op die manier. Ja, nou, nou wilden ze ook meedoen met de ja, in ieder geval kans maken op de Spelen van 2020. Uh, vandaag heeft IOC medegedeeld dat uh, Baku, uh, net als Doha, is afgevallen. Uh, ja, leefde dat daar een beetje, dat ze de Spelen zouden willen organiseren, Ingrid? Ja, je zag wel sportjes op tv en um, uh, ook in de stad zelf uh, wat acties en uh, uh, wat uh, van die flyers en zo. Maar ja, op zich, uh, het was vooral een teken van het Songfestival eigenlijk. Daar, uh, daar deed ze op dit moment meer aan dan, uh, dan die Olympische Spelen. Want dat leek, uh, ja, dat is gewoon een stukje verder weg. En uh, ja, het Songfestival, dat was echt uh, het grote evenement van, uh, van deze zomer natuurlijk. Dus Alice, uh, die, die tegenvallende reactie, die, uh, die heb je eigenlijk nog niet zo gehoord tegen Baku? Nee, in principe, nee, nog niet echt, nog niet zoveel uh, voor meegekregen. Maar nou, goed, wie weet komt het nog, uh, mochten wij weer die kant op gaan inderdaad. Nou, we zijn nog steeds in afwachting of Nederland erbij is uh, aanstaande zaterdag bij de finale van het Songfestival. Maar uh, ik, ik wil toch even. Is, is er een kansje dat jullie daarbij zijn bijvoorbeeld? Nou, uh, uh, Nee, nee. nee? Ja. nee? Oh, dat, dat toch nee, niet. Is niet. Dat is volwassen geworden, denk ik. <laughs> volwassen geworden daar in uh, Baku. Uh, goed, maar, maar kijken voor de buis, denk ik wel dan, toch? hè? Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Oké, okay. ja, ja. oké. Okay. Nou, goed om uh, jullie even te hebben gesproken. Ingrid Visser en Alice Blom vanuit uh, Baku, waar ze dus uh, gaan volleyballen. Uh, dames, dankjewel. Ja, graag ja, gedaan. Leuk. En uh, maak er een uh, mooi seizoen van. Ondertussen zijn wij in afwachting of Franca het uh, heeft gehaald. De finale van het Songfestival daar in Baku. Ja, zo komen sporten en, uh, en uh, toch ook uh, wat uh, entertainment dicht bij elkaar. Ondertussen hoort u uh, de jury daar in Baku. Inmiddels zijn er zes finalisten bekend en de volgende is Noorwegen. Nog maar drie kansen te verdelen. Dus de kans dat Nederland het gaat halen is uiterst klein. Ondertussen ga ik u melden dat langs de lijn natuurlijk morgenavond om tien uur weer terug is. Op de vrijdagavond, zoals elke avond, tussen tien en elf. En dat we straks hier op Radio 1 met het oog op morgen hebben. En dat wordt straks gepresenteerd door Chris Keine. We hopen deze uitzending nog af te sluiten met positief nieuws van het Nederlandse front. De volgende finalist die meegaat naar de finale van het Songfestival zaterdag... ...is... Finalist nummer 8 is... ...Estaan! Ja, we zitten er nog steeds niet bij. Met Kula. Prima liedje natuurlijk. Ja. En we hebben nog maar een minuutje zin tijd te gaan. Ja, ik mis Turkije, ik mis uh, Slovenië. En Nederland, uiteraard. Maar die missen wel een paar jaar natuurlijk. En ondertussen hoort u Daniel Dekker en Jan Smit het commentaar geven. Wij wachten af. De kans wordt kleiner dat Nederland erbij is, maar je weet maar nooit. Hoort het weer zo'n avond, Jan? Het zou toch niet? Het wordt meer en meer en meer exciting. finalist is... De voorlaatste finalist is Malta. Nee, nee, nee. Ja, nog één klein kansje. Of Nederland erbij is. De gouden envelop. Um, u hoort het zometeen. Natuurlijk in het NOS-journaal en daarna in het Oog op Dank voor het luisteren. En Nog een zeer prettige avond.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 Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk een boek op curaçawnordjjazz.com. Zo, kopje thee, lekker onderuit, even helemaal niets. Dat zijn de foto's van Prominent. Prominent, specialisten lekker zitten. Het Rivierenland bruist met op 27 en 28 mei het Verhalenfestival in de tuinen van Appeltern en Slot Loevestein. En op 9 en 10 juni de opening van Werk aan het Spoel in Culemborg. Kijk op verhalenland-rivierenland.nl en werk-aan-het-spoel.nl. De grootste collectie in alle stijlen, van klassiek tot modern. Dat zijn de foto's van Prominent. Prominent, Specialisten lekker zitten.